De gemeente wordt gezacht te willen zingen van Psalm 61... en daarvan het eerste en het tweede vers. Wel, o God, mijn beden horen... neig horen naar mijn zuchten en geween... in verafgelegen streken, schier bezweken... zoek ik hulp bij u alleen. Leid mij, Heer, ik zou in stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoger ras, wil mij... Dat een toevlucht wezen als voor deze vijandsbreed geweld en trots. Noem het eerste en het tweede vers van Psalm 61. Uiteens samen wel 22 van vanzelf tot en met 23 <tossimus> toen zond de koning heen om den priester achter de zoon van op te roepen en zijn vaders ganse huis. De priesters die te nap waren en ze kwamen allen tot een koning. En Saul zeide: Hoor nu, gij zoon van op. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn heer. Toen zeide Saul tot hem, waarom hebt gij lieden tezamen u tegen mij verbonden, gij en de zoon van Isi, mis dat ge hem gegeven hebt brood en het zwaard en God voor hem gevraagd, dat hij zou opstaan tegen mij tot een lage leggen, gelijk het er deze dagen is. En achimeleg antwoordde den koning en zeide,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 Daar de koning zei de Achimelech, gij moet en dood sterven, gij en het Ganshuis is vader. En de koning zei tot de trouwanten die bij hem stonden, wend u en dood de priesters des heren, omdat hun hand ook met David is, in, en omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des heren aan te vallen. Toen zeide de koning tot Doeweg, wend gij en val aan op de priesters. Toen wende zich Doeweg de Edomiet en die viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de lende lijfrok droegen. Hij sloeg ook na de staat deze priesters met de scherpte des zwaars Van de man tot de vrouw van de kinderen, tot de zuigelingen, zelfs de Ossen en ezels en de schapen, sloeg hij met de scherpte des zwaars. Doch één der zonen van Achimelach, de zoon van Achitep ontkwam. Wiens naam was Apitha, die vluchtte David na. En Abjutar boos schatte David dat Saul de priesters des Heeren gedood had. Toen zeide David tot Abjutar, Ik wist wel te dien dagen, toen Duëcht deed de, -de middag was, dat hij het voorzeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken.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 En Christus Jezus den Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zoeken we dankzij de Heer, u zijt de volmaakt, den u zelf een volheerlijke Elohim, die niet van orde heeft dat de mensen handen u dienen. Of mensen, tongen, uw naam beleden. Want u zei die volmaakt in u zalgen... voor wie de engelen het haar gezicht moeten bedekken... in het heilig, heilig, heilig is de Heer de, de stare rechtheid heeft de mens u gekend... door de daderlijke gemeenschap en de dadelijke openbaring. U hebt na de diepten van de val uit het gevallen geslacht de gemeente verkoren en u brengt ze bijeen op uw tijd en wijze door de prediking van het woord. En de bediening van dat woord zal doorgaan tot de dag van uw komst. En dan zal uw heilig oogmerk worden bereikt. Zal licht gegeven worden over al onze wegen. Zullen onze paden die zaak zo krom zijn van onze zijde recht bevonden worden. En dan zal het waar worden dat de drijver ophoudt. Dat de vermoeiden van kracht rusten. En dat het waar zal wezen van vrome volk in u verheugd. Zal uppelen van zielen vreugd als een wens krijgen. Wanneer u in de openbaring van het woord uw wil en raad ons bekend maakt. Dan is dat Gods openbaring. En van die Gods openbaring heb u gezegd, o profeet en leraar tot uw leerlingen op aarde, het is u gegeven... de verborgenheden van het Koninkrijk te verstaan. En uw knecht Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus... van dat onbevattelijke wonder, ge hebt de zalving der heiligen... en heb niet van ode dat een ander u leert, want ge zult van God geleerd zijn. En al zo heb u heerlijkheid op aarde willen openbaren aan uw gemeente, in het bijzondere ambt en in het algemene ambt der gelovigen. Waarom wordt ge een christen genaamd? Dan beleed uw gemeente opdat we zijn zalving deelachtig zijn en dan gaf u ook de bijzondere ambten dienstbaar aan het algemene ambt. Want, Heer, het algemene ambt gaat de eeuwigheid in, bijzonder ambt is voor de tijd. En dat mag nog zijn naar uw woord. Daar zullen vissers staan tot Engedie toe. En ze zullen er zijn aan de wateren van de dode zee. En u zult maken dat die wateren leven zullen, o God. Zo zult u ook in de bediening van het evangelie uw wonderen verheerlijken in de genadige toebrenging en dat doet u heren zo eenzijdig, zo wonderlijk, zo soeverein, maar ook zo onwederstandelijk ik wil en ze zullen en dan wordt het waar dat u een volk hebt dat ijverig en gewillig is op de dag van uw heerkracht. Dat u komt te leren en te lijden in wegen die ze niet hebben geweten en paren die ze niet hebben gekend. En met al der vragen, met het onoplosbare van hun bestaande oplossing in het evangelie aan te wijzen. Want zou u het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken. En dan mocht u dat vanavond ook willen doen, heer, dat er zij de kinderkens... Was de spijs degene die de zinnen oefenen. Ja, dat u o ruiter op dat paard uw overwinning rijdet. En dat ook deze dag er velen werden gebonden aan uw gezegende zegenwaardig. Maar mocht u ook oefeningen geven in het allereiligst geloof. Wanneer we het leven van de man naar Gods hart overdenken als een exempel van de strijd van uw kerk en een exempel van de strijd van u, o dierbare verhoogde koning, waarvan geschreven is dat u zijn zoon en zijn Heere zijt, geworden onder de wet en geworden onder de vrouw, voorwaar het ware Davids. En Heere, daarvan heb u toegezegd, ik heb een held. Voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. En me heb ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zal van mij in het rijk verbonden. Omdat u koning zijt, zult u een koninkrijk hebben. En omdat er een koninkrijk is, zullen er ook geestelijke onderdanen zijn. En dan mocht u ook dit uur willen betonen, heren. Ach, u kent de legeringen van ieders hart. U kent ook de strijd. U kent de uitgangen des levens. U kent afhankelijkheid van uw gemeente. Die moeten inleven zonder mij kunt u niets doen, o die geestelijke en doorleefde afhankelijkheid van u die u leerde aan Rut wees stille, mijn dochter want die man die zal niet rusten totdat hij de ganse zaak zal vol eind hebben dat we elkaar u de Heer opdragen ook die die met ons niet kunnen samen zijn begeer Heer, ach u hebt het zelf tot Israël gezegd. We hebben u op de fluit gespeeld en heb ge hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen, heb ge hebt niet geweend. Johannes de Doper is gekomen en de weg der gerechtigheid. heb ge hebt gezegd, ze heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen en ze zeiden en een vraag een wijnzuiper, Een vriend van tollenaren en zondaren, maar de wijsheid is gerechtvaardigd geworden in haar kindekes. Heren, doe nog eens wonderen in de opbouw van uw gemeente en de afbraak. Maar Satans Rijk toonde ook vanavond dat u het voor uw gemeente opneemt. Voor het leven dat u zelf komt te vrochten. Voor een erfdeel die zo machteloos, krachteloos in zichzelf is. Wie knieën stieten bij je windvlaag. En wie handen zo slap zijn in de strijd. Maar mogen u bevestigen wat u eenmaal beloofde gij. Heer, zijt, verwinnaar in die strijd en geeft uw volk de zegen. Wat thuis moest blijven en schouder dan ook verder, Heer, ziek zwak, ellendig, misschien. Wat meeluister kan, mocht u ze meelaten luisteren. Wat de ziekenhuizen te huizen is, wil het u opdragen. Wat verpleegd wordt, neemt u het onder uw zorg. Dat weduwe wezen, wedunaren, ze sterk in u vinden. Rauwklacht mocht in een blijde rij veranderen. Ouderhart en vertroosten in die nameloze leegte. Die achterblijft wanneer kinderen ontnomen worden. Vervul u met uzelf. De nood van uw kerk wil u opdragen. Bouw Sions muren ...door uw hand krachtig. Toont koning der kerk... ...dat u de koning zijt. Dat al die listen en lagen die... ...tegen u en uw heilig woord worden verdacht... ...zouden worden vereideld. Maak het goed met uzelf. Mocht u gedenken aan degene heren... U die ook onder de arbeid van uw woord zijn, buiten de landsgrenzen. Te midden van het volk dat in Abraham gesproten is, zegent ook daar die taken. En geef uw knechten uw sterkte, en vanavond uw dienstknecht. Te doorleven dat u hem kent, drupt nog eens hemel van boven. O wolken. Vloeit van gerechtigheid, opdat de aarde zich open en allerlei heiluitspruiten spruiten, om Jezus wil. Amen. Wij zingen, Psalm 35, versen 1, 2 en 3. Wij twist mijn twisters hemel heel, gaan mijn bestrijders toch de keer. Wel spies rond als een schild gebruiken om een gevreesd geweld te vernuiken. Belet hun de optocht reed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuurd. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar bij uw heil alleen. Beschaamd in hun trotse waan, doe hen altoos onzeker gaan. 1, 2 en 3 van 35 waar we zingen is de collecte. Mm -hmm. Liefden Gods oordeel afbidden, is een daad van het verrachtig geloof. In de hoogtijden van het genade leven, verleent de Heer wel eens zulke gebeden. De oordelen aanbieden is een nadere weldaad want dan gaan we de strafoefening van God aanvaarden en ook billeken. Amos heeft het moeten leren toen de heren aan hem vroeg, Amos, wat ziet gij? En hij antwoordde de heren en zei de heren, ik zie een paslood. Hij zag het goed. Hij zag ook wat de Heer ging doen. Ik ga dat paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. En toen zag Amos wat de Heer ging doen. Hij liet het paslood zakken langs de muur. Waarin werd aangewezen Israël als natie, de kerk als natie. Amos was ziet genoeg. En toen zag hij dat deze muur niet kon blijven staan. Het paslood in de handen van God toonde een rechtvaardig komend oordeel. Ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk volkjeslood. Het is een wonder als we de oordelen afbieden. Het is een wonder als we de oordelen gaan aanbieden. Ook in ons persoonlijk leven. God is rechter Sela en dat we zien dat alleen door de rechtsoefening heen God aan zijn eer en de kerk aan de zalige komt. De zaligheid van de gemeente, Gods is immers verworven in de weg van rechtsoefening. Hij die zijn ziel stelde tot een ransoen voor velen heeft het paslood aanvaard. Het paslood dat de gemeente God volkomen afkeurde en tot een bouwval maakte. En toen heeft de eeuwige vader het paslood ook gelegd langs de arbeid van hem. Die Jeruzalem steen zou herbouwen uit het stof. Zacharie heeft het gezien. Wat ziet ge? Hij zegt, ik zie een man... In zijn hand, in zijn schrijfkoker. En hij gaat uit om Jeruzalem te meten hoe groot de lengte en breedte zijn zal. En toen heeft Zacharia gezien het herstel van die verbroken gemeente. Door de arbeid van hem die het oordeel gods heeft aanvaard. Wij begrijpen niet altijd de oordelen die over de kerk gaan. Dat wil ik vanavond u proberen duidelijk te maken. Uw aandacht in het vervolg van onze bijbelezing. En dan nu uw aandacht voor 22 e hoofdstuk. En we denken aan de versen 16 tot en met 19. In Samuel 22, 16 tot en met negentien en de koning zeide tot de, de Trabanten die bij hem stonden, Wendt u en dood de priester des heren, omdat hun hand ook met David is en omdat zij geweten hebben dat hij vlucht en hebben voor mijn oren niet geopenbaard. Door de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priester des heren aan te vallen. Toen zeide de koning tot Doeg, wendt u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet, en hij viel aan op de priesters en doodde de tien dagen vijfentachtig mannen die de ook droegen. En er sloeg ook knop, de stad, deze priesters met de scherpte des zwaarts van de man tot de vrouw... van de kinderen tot de zuigelingen... zelfs de ossen en de ezelen... en de schapen... sloeg hij met de scherpte de zwaard. Sals... bittere toren... in Rama... geopenbaard. Zoals bittere toren... in Rama... Geopenbaard. In drie gedachten. Ten eerste in een goddeloos bevel. Ten tweede in een geweigerd bevel. En ten derde een uitgevoerd bevel. Gramschap is openbaar geworden in een goddeloos bevel. Door de koning zeide aan Gemela: Ge dood doodsterven in uw huis, het ganse huis. En hij zeide tot de trabant, en Wend u door de priesters. Een geweigerd bevel. Doch de knechten en des konings wilden hun hand niet uitstrekken. En een uitgevoerd bevel, toen zeide de koning tot Doorweg de Edomiet: Val, wend u en val aan. En toen wenden zij Dober de Edomieten en ik viel aan op de priesters. En wat in verband daarmee onze aandacht vraagt, mogen Gods geest ook vanavond ons die verborgenheden van het woord leren. Wanneer een geschiedenis als deze voor ons ligt, dan denk ik dat we in de eerste plaats ons moeten stellen onder het absolute gezag van de kanon de schriften. Wat Gods bevel ons zegt. Ook daarin vertoont ons het heiligste recht. En het kan geen kwaad gedogen. In die Gods openbaring toont de Heer. Ons zijn wonderlijke leidingen. Die hij houdt met zijn gemeente. Laat ook zien uiteindelijke doel. Het doel van zo moet nu die koning eeuwig leven en bid elk met diep ontzag. Maar ook als we die leidingen Gods zien, dan zien we dat die gemeente des Heren door alle tijden en door alle eeuwen heen door lijden wordt geheiligd. En dan zien we dat de roede Gods die over de volken gaat ook zijn gemeente niet wordt gespaard. Wanneer we de geschiedenis die voor ons ligt, benaalt soms, huiveringswekkend... dan moeten we toch indringen, proberen in te dringen wat God hierin tot ons te zeggen heeft. Wanneer in de geschiedenis van David de nog Gods hart die hier zo nauw bij betrokken is... de persoon van Saul steeds opnieuw naar ons toe komt... <klaar> om daarin terug te vinden de leidingen die de Heer altijd nog met zijn kinderen gehouden heeft. Ze zullen door vele verdrukkingen ingaan. En dat we niet zouden vergeten... als we deze geschiedenissen overdenken... dat we die nooit los kunnen maken van dat goddelijke geheim... namelijk dat in deze geschiedenis van de mannen Gods hart... ons tegenblikt de heilsgeschiedenis van Hem... ...die zijn zoon en zijn heren is. Er is ook vanavond... ...vanzelfsprekend in deze bijbellezing... ...een kort verband. En Rama... ...heb ik u in de vorige bijbellezing... ...geprobeerd te zeggen... ...heeft Saul immers... ...de hogen van zijn regering... ...zijn krijgsoversten... ...de elite één En ik heb u ook geprobeerd duidelijk te maken, op grond van de schriften... dat er een, een goddeloos plan ten grondslag was. Een plan dat overleg is met Dover de Edomiet. En ik heb u gewezen dat Edom de gepredestineerde vijand is. En dat nu tenslotte... Het doel wat hier voor ogen staat ons duidelijk gemaakt wordt. En als ik dan hier deze geschiedenis aantref... en in vervolg denk wat is er nou dan gebeurd... dan weten we dat zo... naar de beschuldiging van Doorweg de Edomiet... de priesters des Heren, Menachimelech de hoge priester... heeft laten halen uit Nop. En we de vorige keer... Zover als u dat nog herinnert en erbij kon, wilde zijn. een voorstelling gemaakt hoe daaruit Nop die 85 mannen. die de lijfrok droegen, de linnen lijfrok. als slaven zijn gevoerd tot een rechtsgeding. En wanneer we dit nu zien, moeten we in de eerste plaats. het verband dus duidelijk leren begrijpen. Het listig beraad dat in deze geschiedenis voorkomt. Dat toont in diepste de geheime raad. Die door alle tijden en eeuwen. door de verzallen van de hel is verzonnen en gewild. en zich richt tegen de gemeente gods. En Saul, dat is in het verband ook duidelijk gezegd. heeft in een bepaald betoog gepeild. zijn overste gepeild, zijn lijf lacht. En die om hem heen zijn, hoe ver kan hij nog leunen en vertrouwen op degenen die om hem zijn? En die heeft de ballistige wijze, heeft hij David uitgespeeld en zelf gezegd in het achtste vers van dit hoofdstuk, dat Jonathan zijn zoon en David een lagenlegger was dus met elkaar een revolutie, tegen het koningschap hebben getoond. En dat dat eigenlijk de zaak is waar Israël eens goed erg in moet hebben. Ze moeten zien, er is revolutie. Men bedreigt het koninkrijk, men bedreigt het koningschap van Saul. En met deze geveinsheid heeft hij stemmen gekweekt in de vergadering. Dat is duidelijk. Op plaats komt dan ook die kardinale vraag, wie is nog voor hem? Of liever, ben je nu allemaal tegen mij? En als we dat even tot ons laten doordringen, dan zien we hoe die mens der zonde in het teken en type van Saul tot ons komt. Saul die heeft er geen erg in dat hij tegen God is. En zijn levensopenbaring zal duidelijk maken dat hij tegen de weg Gods is. En dat hij tegen de ordeningen Gods is. En dat hij tegen het woord Gods is. En dat hij tegen de ambten van God is. En uiteindelijk niet anders is dan een vazal van de hel die alles wat van God is. wil uitroeien. Tot de laatste gedachte toe. En daarom komt ons in deze geschiedenis de mens der zonde tegen, die in zelfhandhaving weigert te buigen voor God, voor Gods leiding, voor de ambten en de heilige dienst van God. Het stadium waarin we deze man aantreffen in deze geschiedenis moet ons wel even. ...tot bezinning brengen. En u vraagt... ...wat bedoelt u daar nu mee? Wel gemeente... ...wanneer we die geschiedenis... ...is maar eens voorwerpelijk proberen duidelijk te maken... ...dan vind ik... ...op dit moment... ...in dit schriftgedeelte... ...zo... ...als een mensenkind... ...voor wie geen weg meer terug is. Dat is wat. Er is voor hem geen weg meer terug. Hij is in een stadium aangekomen... ...waarin hij steeds bruter... ...en steeds vijandiger... ...zich openbaart tegen alles wat God genaamd wordt. Daarin leert onze schrift... ...dat de opstand en de vijandschap... ...en de tegenstand tegen God naar een bepaalde climax gaat. En op dit moment treffen we zo aan in een situatie dat hij door alles heen door zal gaan. Niets, maar dan ook niets kan hem weerhouden om de goddeloze raad die hij uitgedacht heeft tot uitvoering te brengen wanneer een mens doorgaat... wanneer een mens de remmen van zijn conscientie kwijt is... wanneer de sprake van zijn gemeente gesmoord is... dan ziet u de mens daar zonde. En dan niet vergeten... dat deze man weet... tegen wie hij strijdt. Dat hij weet... Wat de bediening is. Terwijl hij weet wie Gods kinderen zijn. Terwijl hij weet wat de profetendienst is. Want hij doet het niet uit onwetendheid. Maar vijandig, sadistisch. Jaagt hij alles wat van God is van zich weg. Een ontzaggelijk stadium. In het leven van de mens, in het leven van deze man. Ik zei, hij weet tegen welke God hij strijdt. Hij weet tegen welke bediening hij zich verzet. Hij weet tegen welk volk van God hij de vers verheft. Want wanneer we terugbladeren en ik heb u in de vorige bijbellezingen ook geprobeerd dat duidelijk te maken. Deze man heeft in het gezelschap daar vromen verkeerd. Deze man is bij aanvang van zijn vijandschap en dat was nogal wat toen hij bitterlijk David navolgde, afgerund. Deze man die heeft zijn leven ook uitgedaan en die heeft in het gezelschap daar vromen over God, over Zijn Woord. ...en over de leidingen van God gesproken... ...zodat het volk uitgeroepen heeft... Saul is ook onder de profeten. Hier is een mensenkind die de waarheid kent... ...die de God van de waarheid kent... ...heeft God hem niet afgezonderd... ...en heeft de Heer in het verleden ook in het leven van dit mensenkind... ...niet zijn wonderen betoond... En dan vind ik hier een beeld getekend. En als je daarover zit te denken mensen. Dan kan een stille huivering je leven bezetten. Hoe ver kan het met een mens gaan. In de gezelschappen daar vrome verkeerd. Met Gods volk gezongen. Met Gods volk gebeden. Aanvankelijk in je vijandschap tegengekomen. In verwondering van God in zijn dienst gehandeld. Hij was onder de profeten. En nu is het moment gekomen. Dat hij tegen alle spraken van God. Alles afgeworpen heeft. En dat zal blijken. In de dodelijke vijandschap. Die hij openbaart. Tegen de mannen. ...die de linnen ook dragen. Nu wendt hij zich rechtstreeks tot de ambten... ...die toch, zoals we weten... ...uit de bediening van de grote ambtsdrager op aarde... ...het werk moeten doen. Wanneer ik het lees... ...dan zie ik in de woorden die nu onze aandacht vragen... ...na het verweer van Achimelaar, de hoge priester die al de beschuldigingen afwijst en in heilige verontwaardiging zegt... dat het verre van hem zou zijn om al zo te handelen. En dan is de gramschap van zo tot een hoogtepunt gekomen. Ik zei, een goddeloos bevel wordt vernomen. Gaan we eens even luisteren. Ik heb gezegd, weg terug wordt hem van God niet meer gegeven. Een weg terug wordt hem niet meer vergund. Hoe ver kan dat zijn? Want dit gebeurt niet in de wereld. Dit gebeurt niet op het sportveld. Maar dit gebeurt in de zichtbare openbaring van de gemeente de Zeren. En wanneer we deze dingen denken, overdenken, dan lees ik het woord gods, namelijk, en daar begint het mij, doch, de koning zeide. Ik heb zitten denken over dat woordje doch. Doch, want ik vind later in deze tekstgedachten dat woordje nog eens een keer terug. En dan vind ik dat terug in de zeventiende vers. Doch, de knechten des konings. En dat woordje doch, daar gaan we eens heel rustig met elkaar over denken. Wat wil dat woordje doch eigenlijk zeggen? Als Alime Achimelech zich verweer heeft op een heilige wijze zijn beschuldiging afwijst. Dan staat er het, het woordje doch. En toen dacht ik, Saul is een kroonzoeker. En Saul zal dat blijven doen tot zijn laatste ademtocht toe. Hij zal daarvoor strijden met alles wat in hem is. En ieder die dit kroonzoeken in de weg staat, die zal eerst moet uitroeien. In diepst van de zin heb ik hier zo ontmoet, en mijn gedachtewereld, hij heeft het nu rechtstreeks op God aangelegd. Hij gaat de strijd met God aan. Ja, wat hij hier doet, is niet meer alleen de strijd tegen David. Hij gaat de strijd tegen God aan, en dat verliest hij. Doch zo. En ik heb dat woord je toch weer een terugdenken in de tijd waarin dat wij in deze bange, bange tijd leven. Het wordt je toch in de mens leven, waarin de mens alles in het geweer zet om een vermeend kroonrecht te handhaven. Er staat als Agap in zijn rechtstaat. Wie zal hem dan overtuigen? En ik heb Gemeente in de eerste plaats gedacht, dat wordt je dog. Tegen alles wat in zijn geschiedenis is gebeurd. Leven in de tijd dat onze overheid dat woord je dog ook doet. Geen God meer. Gods woord niet meer, Gods wet niet meer, Gods dag niet meer, Gods volk niet meer, Doch. Wij leven in de tijd. En vergis niet. Onze overheid is de strijd tegen God geboren. Ja, de strijd tegen God. Ik heb het woordje dog willen lezen. Ook in het kerkelijk gebeuren. Kerkstrijd, dat weet God te zoeken. Het woordje dog. Tegen Gods leiding. Die hij met zijn kinderen haalt. Het wordt je doch tegen de reine openbaring van het eeuwenoude woord dat God ons gegeven heeft. De nieuwe Bijbelvertaling is een doch. Een rechtstreekse uitdaging tegen God. In het verwerpen van de oude bevindelijke waarheid. Het wordt je doch dat zich openbaart in de aantasting. ...van het kleine getal van de getrouwen... ...die God nog op de puin... ...van zijn kerk in Nederland heeft. Een doch... ...wij moeten... ...de oude bevindelijke waarheid niet meer... ...spreekt ons van zachte dingen... ...spreekt ons van zachte dingen... ...het woordje... ...doch... ...dat de mens van nature openbaart Wanneer hij zijn doel niet bereikt, is hij gelijk als zo. Alles wat hem in de weg staat, dat zou hij uitroeien. Maar ik heb het woord je toch ook gelezen. In de bevindelijke gangen van het ware volk van God. Die in diepst van de zin in hun hele leven dat ook gedaan hebben. Want de mens. Kan niet anders dan zich tegen God stellen. En wat een wonder. Als dan in een mensenleven die vijandschap door God wordt afgebroken. En dat ze niet in diezelfde gang komen. Waar Saul gekomen is. Voor Saul was geen weg terug meer. En ik zeg u. Dat in het uur daar waarachtige bekering. Dat ware volk. ...dat ook wel gedacht heeft. Heb je dat nooit gedacht? Nou, ik wel. Ik heb gedacht, dat kan nooit meer. Dat is voorbij. Dan kon heel de wereld nog bekeerd worden. En er was voor iedereen nog wel een weg terug. Maar voor mij was die weg terug niet meer. Hoor. Dat was afgelopen. En ik geloof mensen... Dat dat tussen de wieg en het graf. Is een zekere waarheid moet worden. Dat God ons arresteert. Op het moment. En dat zeg ik met grote nadruk. Ik geloof. Als God de mens bekeert. Dat hij gearresteerd wordt. In het toppunt van zijn vijandschap: In zijn weerstand tegen God. En zijn weerstand tegen de leidingen. Die God met zijn kinderen had. O gelukkig. En bevindelijk verlies als het geleerd wordt. Voor Saul was het voorbij. De waarschuwingen de roepstemmen. De zegeningen de weldaden. Ze hebben hem van zijn vijandschap niet verlost. Daarom staat dat woordje toch met zo'n ontzaggelijke betekenis in de woorden van onze tekst. Ik heb gezegd. In een gevecht met God. En mensen, nu kunnen we denken dat we dat gevecht tegen God lang kunnen volhouden. En we kunnen denken dat we dat gevecht tegen God ook nog wel eens een keertje verliezen. Maar dan zeg ik toch vanavond, een volk, die de wapens van opstand en vijandschap een keertje mag inleveren bij de levende God dan begrijpt u dat woordje doch want dat woordje doch komt straks ook uit de mond van die knechten van Saul die daar ook een keus in openbaren en Saul ik ga lezen ik ga luisteren naar dat goddeloze bevel en dan staat er doch de koning zeide: Achimelech heb u in de vorige verhandelingen gewezen dat die naam Achimelech betekent een broeder des konings? Een broeder des konings. Maar mensen, Saul heeft in Achimelech geen broeder gezien hoor. Maar Achimelech heeft in Saul ook geen broeder gezien. Dat was van twee kanten en toch noemt hij dat. Achimellech, het is alsof een dikke streep eronder geplaatst is... ...als hij daar die hoge priester voor hem ziet staan... ...en zegt Achimellech... ...broeder des konings... ...en ik heb u de vorige keren geweest... ...hij was een broeder... ...maar dan van die koning die straks de troon zal bestijgen... Bovenal was hij een broeder van hem, waarvan de kerk zal zingen... en eeuwig bloeit die kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij kan zingen, ik ben een vriend en een metgezel van allen... die uw naam ontmoeten of vrezen. Wat verang is het woord Achimelech in de mond van Saul. Achimelech, broeder des konings. Als zijn woorden blijkt... Dat dat gebroeden niet zo lang volgehouden. We leven in een tijd van broeders en zusters. Bedoel ik ledigheid? Nee, dat weet ik niet. Laat je niet betoveren mensen. Daar is een volk op aarde. Die hebben een van God gekregen. Die zijn verenigd door datzelfde leven. Door diezelfde God. Gekocht door hetzelfde bloed. En geleid door diezelfde geest. En dan het bevel dat deze Saul uitspreekt. Archimelecht. gemoed de dood sterven. Als ik mijn kanttekening nalees en die Hebreeze woorden eens nagedenken. Dan kom ik tot deze zin. Stervende zult gesterven. Stervende zult gesterven. Onze vaderen vertaalden, je zult de doodsterven. Kanttekening wijft op de bredere betekenis. In het nalezen van de Hebreese woorden kwam ik tot de zin. Stervende zult gesterven. Wat dat zeggen wil? Ja. Wel, dat is toch niet moeilijk. Je gedachtenis zal uitgeroeid worden. Als hij Achimelach aanspreekt en hij ziet die ziet je hoge priester voor hem staan, dan zegt hij, je gedachtenis zal uitgeroeid worden. Dat wil dus niet alleen zeggen dat hij hem daar dood wil brengen, maar met dat doodsomme tegelijkertijd wil zeggen, ik zal alles uitroeien wat zeg maar herinnert aan u, aan uw dienst, aan uw opdracht. Aan uw plaats. Je heeft zo. Toch al duidelijk aan ons getoond. Wat ik zojuist tegen u heb willen zeggen. Moderne wetenschap. Modern hedendom. Moderne godsdienst. Uitvoering Tot het laatst toe. Er mag niets van overblijven. Van die God. Van dat volk. Van die bediening. Ik herinner, toen we de kerk in gebruik genomen hebben, de laatste keer dat ik een briefje kreeg. En daar schreven godsdienstige mensen mens aan mij. Ik zal niet rusten tot de laatste steen van dit gebouw zal afgebroken zijn. Wat secten bedoel ik, ja? Die durven nogal wat te zeggen in onze tijd. Zal niet rusten. Totdat de laatste steen van dat gebouw zal afgebroken zijn. Er is niets nieuws. Nu begrijp je waarom ik deze woorden heb uitgeplozen. De gedachtenis zal ik van je uitbloeien. En dan weet u tegelijkertijd. wat de worsteling betreft. tussen vrouwen en slangenzaad. als de duivel zijn zin kon krijgen, mensen. Dan was alles uitgeroeid wat nog van God en wat zijn woord over zou blijven. En opdat we zouden letten op de boodschap van het woord en de ernst van de tijd zouden begrijpen. Maar ook hoe de koning der koningen zijn gemeente aanschouwt. Achimhelech, je zult de dood sterven. Je gedachten zal ik uitroeien van de aarde en van je geslacht. In wezen was dat godsdienstige geslacht, maar knap lastig voor zo. In wezen waren die vromen, maar behoorlijk in de weg zitten. In diepst van de zin was de vereniging met dat ware leven niet denkbaar. Zo min als vuur en water. Zo min zal een vijand van God met een kind van God verenig kunnen zijn. Als ik deze Bijbellezing overdenk en steeds maar weer nieuwe bronnen tegenkom waarin de Here toch nog zijn eigen lessen tegen ons te zeggen heeft, zeg ik inderdaad die gemeente des Heren die is op de aarde op vijandig gebied, die heeft een huilend woestijnleven. En toch ...gezult de sterven, gij en uw ganse huis. En daar staat die man, die hoge priester... ...daar staat hij met de zovelen die de linnen lijfrook dragen. Daar staan ze voor de koning van Saul. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Saul is vergaan. Ik heb u gezegd in de raad die hij bijeen heeft vergaan... ...dat heeft hij een doel gehad... Wat staat achter hem? Op wie kan hij rekenen in de strijd tegen de man en Gods hart? Wie zijn voor? Wie zijn tegen? En zijn doelstelling. Het is in dit vonnis ons niet onbekend. De mens daar zonde. Ik herinner, was jaren terug. Toen de eerste raketten werden gezonden. ja. ...om het heelal te verkennen, ik zo zeggen mag. En dat uit een Russische krant enkele artikelen werden overgenomen in een blad hier in Nederland. En dat de Russen bij het afschieten van hun raketten hadden geschreven... ...we hebben een doel, we gaan God zoeken. En als we God zullen vinden, zullen we God doden. De mens daar zonde. In zijn brute vijandschap tegen God. Daarom moet die natie verdwijnen. De communisme, dat zal God uitroeien, mens. Die vijandschap, die gaat God beantwoorden. Dat zien we toch in de volkerenwereld. En zo kom ik, als ik al deze dingen naga. Tot zulke ontzaggelijke openbaringen van het woord van God. Van zo'n rijke historie. Waarin de Heer ons wijst dat die gemeente gods te midden daarvan is. Als een nachtuit in de komkommer of als een eenzame mus op het dak. Als een prooi vaak. En toch, eeuwig bloeit die gloriekron. Op dat hoofd van Davids grote Want die kerk die zal door lijden geheiligd. Die zal door vele verdrukkingen ingaan. En dan lees ik. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden. En die trawanten, nou dat wordt in het volgende van deze geschiedenis zoals duidelijk, zijn zijn knechten. Dat is zijn lijfwacht. Dat is een keurkorps dat om hem heen staat. En in één keer zegt zo, tegen die krijgsoversten. En tegen die krijgsmacht, ja, tegen dat elitekorps dat om hem heen is. Het zijn zijn trowanten. Zijn keurkorps. En zijn hij, die priesters? Ik heb gezegd, zo is ver gegaan. Hoe ver kan hij gaan? Ik denk dat we dat terug kunnen vinden in het leven van vele mensen. Hoe ver kunnen we gaan? En hoe ver zullen we gaan. En wanneer we de tijdsopenbaring zien. Ik heb u gewezen op land en volk. Ik heb u gewezen op de ontwikkeling van het kerkelijk gebeuren, Hoe ver kunnen we gaan. Hoe ver? Zover dat de Heer zegt tot hiertoe. Sjaal is bezig om zich steeds verder te rijpen voor de eeuwige verlorenheid. In zijn bittere vijandschap tegen God en alles wat God genaamd wordt. En, en dan, dan vind ik het exempel terug van hem die Davids zoon en heer is. Wanneer we de geschiedenis van Davids grote zoon overdenken. Hij die het land doorgaat. Die aangewezen is door de profeten, geest. Heere, Heer, heer en is op mij omdat de Heer me gezalfd heeft. Die aanvankelijk zijn toejuigingen kende groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezorgd. Maar als het naar het volvoeren van het koningschap gaat. Dan zien we de blakende vijandschap. Die uiteindelijk zich openbaart. Het is nuttig dat een mens sterft voor het ganse volk. En uiteindelijk ook een vonnis eist voor Pilatus. Wat moet ik dan met uw koning doen? Hij zegt, weg met deze kruis. En ze voerden hem naar Gohouta. De weg naar zijn eeuwige kroonheerlijkheid. Van kruis naar kroon. Is dat duidelijker? En weet u dat dan tot uzelf door laten dringen. Door onweder voortgedreven geloten de beproefde ellendige kerk in uzelf. Die maar geen macht heeft tegen deze grote menigte. En die maar meer en meer als een verliezer op de aarde moet waarnemen. Of niet? Als een verliezer op de aarde je moet leren waarnemen. Maar dan toch naar de eeuwige triomf toe. Val aan op die priesters en heren. En dan mensen, dan gebeurt er toch een wonderlijke zaak. Want als Saul deze dingen gezegd heeft, wendt u dode priesters des heren en en nog een rechtvaardiging zoek voor zijn wonis. Want hij zegt, hij is een rebel. Hij heeft meegedaan in zijn opstand. Hij is een vijand van God. Hij heeft tegen God en tegen ach. Wat blijkt dat? De natuurlijke mens ontbloot is van alle zelfkennis en van alle zelfvervoeiing. Zult u dat onthouden? Een van die treffende eigenschappen die God zijn kinderen verleent mensen, dat is die doorleefde zelfkennis, die doorleefde vervoeiing van zichzelf. En dat zijn geen mensen die altijd met de vinger naar een ander staan te wijzen maar die voor de troon van God is een keer aangezegd zijn... gij zijt die man en die hebben echt niet meer de vingers naar anderen... maar die hebben iets door leven door schulden getroffen en verslagen. Maar zover mag en kan zal niet komen. Val aan op die priesters des Heer. En moet u even denken... ik heb jou al enkele keren geprobeerd u duidelijk te maken... wat er op de hoogte in Rama gebeurt... Al die oversten, al die officieren, die krijgsmacht, die heerlijkheid die zich daar openbaart. Waarin zal nu eens laten zien wat voor macht en heerlijkheid hij op nou zit. En dat er midden een hoopske bij ingedreven. Ja. En dan een bevel. Dood ze maar. En dan kom ik bij iets waar ik niet uitkom, mens. Waarom komt er geen bliksem van de hemel? Waarom stuurt de engel de Heer geen engel? Als later bij Jesaja, om die Assyriërs uit te roeien? Waarom opent de Heer niet de aarde als bij Korach, Dat en Abiram? Waarom? Ook dit zijn vragen. Die wij met ons natuurlijk verstand niet kunnen begrijpen. De dichter heeft het zo gezonden. Waar blijkt u trouw nu waar u weer, Wat werp getans vergramd toch uw gezalfde neer. En geschijnt niet van verbond met uw knechten weten. Zijn troon onheilig ligt haar aarde neergesmeten. Wat ik daarmee zeggen wil. Dat God in het leven van zijn kinderen wegen houdt die wij niet begrijpen. Wegen waarin ze gelouterd, beproefd, geslagen, verdrukt worden. en de uitkomst niet zien. Daar staan ze dan toch maar, die mannen met de linnen op te midden van die hoogen van Israël. met een uitgesproken bevel: dood ze. Een prooi van de hel. Een prooi van de omstandigheden. Kan een kind van God. ...in zo'n situatie terechtkomen. Of kent u die situatie weer eigen eigenlijk? Een prooi van omstandigheden. Machteloos en krachteloos. Want die mannen die de linnen lijfrok dragen... ...hebben geen zwaard aan de heup. Geen spies in de hand. Geen schild tot hun verdediging. Dat is een hoopje slagschapen. En dan, oh dat wonder dat daar gebeurt. En ik lees doodse. En dan? Dan wordt het doodstil daar aan ramen. Ieder ziet. Ieder kijkt. En die machtige, krachtige soldaten. Die in de krijg zoveel slachtoffers maken. Die de lijvacht van de koning zijn. Die volgen het bevel niet op. Sal heeft mes gerekend. Hij dacht, zo ver ga ik en nu. En nu komt hij aan de weet dat hij mes rekent. Zijn lijfwacht, blijft staan. En zijn lijvacht doet niet. Ik kan indenken dat er een doodse stilte ontstaat. En dat ieder kijkt wat die lijfwacht doen zal. En ik zie ook die priesters daar zeren staan, die ook zien dat die lijfwacht het bevel van Saul niet opvolgt. Ik heb gezegd, hoe ver durft Saul nu te gaan? In normale omstandigheden, dan zou hij toch die opstandige lijfwacht onmiddellijk gevangen laten nemen laten doden, dat is toch een rechtstreekse revolutie, het gebel van de bevel van de koning te weigeren. En Toen heb ik gedacht, in de eerste plaats ze willen niet. In de tweede plaats ze kunnen niet. En in de derde plaats, ze mogen niet. De beteugeling ligt niet bij die mensen zelf. Maar een duidelijke beteugeling, dat ze het niet mogen, niet kunnen en niet willen. Een beteugeling van boven. En toen heb ik ook zitten denken. En toen heb ik gedacht, en ik hoop dat je daarin mee kan komen. Ik geloof dat de Heer een beteugeling heeft over zijn kinderen. Een beteugeling in de eertijds. Ja? Want er ligt in het verleden van de kerk een beteugelende kracht Gods in de leven. En u vraagt u aan mij, wat bedoelt u ermee? Wel, dat zeg ik zo tegen u en ik hoop dat ik die dingen tegen u zeggen mag. Als God in het eertijds van de kerk geen beteugelend vermogen in de leven had gehad, dan hadden zij doodgezonden. Hm? Als God toen zijn beteugeling niet over de leven had, had, dan hadden ze in de rampzaligheid geëindigd. En hoeveel kinderen van God hebben in die tijd onder de diepe indrukken en de aanslagen van God in de conscientie. Wanneer de conscientie ging spreken en de conscientie ging overreden. Niet in de leven momenten gehad dat de duivel tegen de gezegd heeft, van jou kan het niet meer. Dat de duivel ze naar de wanhoop heeft willen drijven. En dat er moment in het leven was dat ze later, toen God er licht over gaf, alles gezien hebben. Hoe God toen zijn beteugelende en zijn bewarende kracht over het leven heeft gezond. Ja, dat geloof ik zeker ook. Gods beteugelend vermogen, niet willen, niet kunnen en niet mogen. En die tijden, die zal de kerk later in het leven terugvinden. Een beteugelende kracht van de hemel. Ze mogen niet en ze kunnen niet. En ze willen niet. Dat zijn die momenten dat de Heer het tot hiertoe in de leven waar Tijden waarin ze in de overtuiging van hun eigen geweten over de wereld gaan. En dat de omgeving zelfs het aanvoelt en weet... En ze zelf soms wel eens verbaasd zijn dat de Heer ze bewaart van doorbreking in wereld en zon. Zonder... Echt waar. Hier een beteugelende kracht bij die oversten van Saul. Ik lees, doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om de priester des heren aan te vallen. En dan dan schijnt dat goddeloze bevel niet door te gaan. Maar dan is in diezelfde vergadering een edomiet, doorweg de edomiet, die heeft geen beteugeling. Zou je dat onthouden? Dat er niets erger is dan dat God de beteugeling in ons leven werkt. Dat is niets erger. En hoe dat openbaar komt, dat gaan we zo overdenken. Ik wil vooraf zingen.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 En het zevende, o heren, mijn rotsteen, mijn sterkte, gebestezeld heil verstrekt en in de strijd waar elk het bemerkte, mijn hoofd was met een schilp bedekt. We noemen van 140 het vierde en het zevende vers. Roeping. Ik geloof in de heilige ambtelijke zoving. Ik geloof in de ambtelijke bekwaamheid die God zijn knechten verleent. En ik geloof dat het onlosmakelijk is om de ware. En de verborgenheden van de Schriften verstaan. Daar geloof ik in. En daarom laat de Here zijn woord uitklaren. Daarom laat de Here zijn woord ook brengen, op een wijze waarop ze op de Pinksterdag moesten zeggen: zijn alle die daar spreken niet Galilees. En horen wij ze de grote verborgenheden Gods? En dat geloof ik nog in het inzicht in deze ingrijpende geschiedenis. En wat heeft ze voor ons in onze tijd voor een boodschap. Het eeuwig blijvende, durende woord van God dat vanavond ons zegt hoe ver een mens gaan kan. En hoe ver de kerk in de louteringen betrokken. Knechten hebben het woordje doch. Ik heb u daar juist op gewezen als een daad. Zoals zo een doch plaats. Die knechten zeiden: nee, wonder, als in je leven is een kennis tegen wereld, tegen zonde en alles wat God mishaagt en bedroeft. En dan, dan komt er een episode wat we eigenlijk maar zouden zeggen laten we namelijk voorbij gaan dan zou ik geen lust hebben om dit alles aan u voor te stellen wat daar gebeurt wanneer Saul in bittere boosheid wees ik ben mis ten opzichte van mijn knechten dat is misgerekend en wat doet hij nou wanneer hij de toevlucht niet kan vinden bij degene die hem omringen wat doet hij Dan doet u een beroep op de blakende vijand van een kerk van Gods kinderen. Moest overdenken wat Salda dat doet. Een beroep doen op een Edomiet. Op een gepredestineerde vijand van Gods gemeente. Een beroep op een Edomiet. En dan, dat moet uiteindelijk revolutie brengen. Dat kan toch niet anders? De klees in de schrift van vanavond. Toen zeide de koning tot Doeg. Wend gij u en val aan op de priesters. Nu krijgt de vijand vrij spel. Die zin wil ik die even tot u laten doordringen. Nu krijgt de vijand vrij spel. Dus er zijn momenten in het leven van Gods kinderen, dat ze dit zo ervaren. Want over de rijkdommen van Jezus spreken, ja ja. En over de dierbaarheid die in Christus is, ja ja. Maar hoe beleeft het ware leven dat, dat uit God is? En wat zijn degenen die hier op aarde ingewikkeld worden in die strijd? De kerk als een prooi. De kerk in de handen van de vijand. Waar de klappen vallen. En die rusteloos mijn val. Vreed en vrevelmoedig zoeken. Nu kan ik exegetisch daar wel op ingaan. En hij kan op grond van verschillende oude exegeten, wat proberen duidelijk te maken, die aannemelijk willen maken wat daar gebeurt. En die dan teruggaan naar Elie. En de boodschap die de Heer aan Samuel gaf. En dat hij het geslacht van Pinahas zou uitgroeien enzovoort. En dat dat hier zijn vervulling gaat krijgen. Ik vind we moeten maar niet kloppend maken wat God voor ons verbergt. En dat we op bepaalde exegetische wijze duidelijk maken wat er allemaal gebeurd is. Want ik begrijp dat gewoon niet. Net zoveel als wij begrijpen van de diepe wegen die God soms met zijn kinderen gaat. Met de vele waaroms, met de vele oogs, omdat we het waartoe niet begrijpen. Ja, natuurlijk begrijp ik het wel. Als ik door het dierbare geloof de voetstappen mag drukken van hem die gezegd heeft: die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Ja, ik begrijp het wel als ik op het plekje mag komen van de dichter. Namelijk, en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Ja, dan begrijp ik het, dan begrijp ik het wat Edehu begreep toen hij in een gesprek met Job een gezicht kreeg op het heilige bedoeling God. God zal waarmaken en Job komt er als goud uit. Maar dan sta je erachter en hier het afreel zelf. Het is huiveringswekkend. Onbegrijpelijk. Als dat commando dan maar uitgevoerd wordt. En toen wendde zich doorweg de Edomieten. En hij viel op de priesters. Viel aan op de priesters. En doodde. die dagen 85 mannen. Die de linnen. lijf ook droegen. Ik heb wel vragen. En nou, knechten van Saal die dat vonnis niet uit wilde voeren. Zeg, krijgsmacht van saal, keurkorps, die zojuist geweigerd hebben. Laten jullie de priesters des heren afslachten? Waarom trek je je zwaard niet van je hup? En waarom pak je de Edom niet? Mag ik het zo uitdrukken? Waarom stuur je de Edomieten niet naar de hel toe? Toe. grijp je zwaard. Knechten van zo. En dat doen ze niet. Terwijl ze het de macht hebben. Om de slachting van de priesters des Heren tegen te houden. Gebeurt niet. Dus mee te schulden. Die dingen heb ik zit overdenken. Laten wij ook de priesters des heren afslachten... in ons stijl. Zijn we daar ook mee bezig... ons vermaak erin te vinden... dat de ambten afgeslacht worden? Onze vaderen zijn niet mis in de katechismes. En wanneer we daar nogal meedoen... ook om geestelijk die priesters af te slachten. En dan gebeurt het dan toch wel... Ik lees immers in deze geschiedenis: 85 mannen. Moet je eens even denken. Met al die honderden edelen en machtigen. En ik zie ze daar: 85. Bloed drupt op Rama. Het bloed van de priester des Heren. Calvin is er niet onduidelijk in. Ze zijn als martelaren ingegaan. Dat bloed. Dat spreekt zeker, dat roept naar de hemel. Als het bloed van degenen die onder het alter zijn, naar een heenwijzing naar de openbaring. Wanneer, o gij rechtvaardige rechter, zult ge het bloed wreken? Dat bloed, dat spreekt daar van Rama's bodem. Dat spreekt nu nog voor de troon van God en heeft Jezus zelf. Die gesproken tot dat geslacht dat rein was in ogen. Gericht de graven der profeten op die uw voorvaderen gedood hebben. De mannen die de linnen, lijver ook door de duivel zal zijn zin krijgen. Geen bediening meer, geen altaar meer, geen offer meer, geen tabernakel meer. En doorgaan gaat met een groepje van degene over wie hij gestalde is, was toch een opperherde, Dan Nop. Want dat zwaard dat drukt van bloed, bloedwraak. Ja, vrouwen, kinderen, vee, alles wordt daar afgeslacht. Alleen eentje ontkomt. Targ, vermoedelijk net dienstdoende. Want hij die heeft de evel bij hem. Komt in het vorige hoofdstuk terug. Met de umem en de turum. En hij is de enige die dienstdoende dragend de evel. Ontvlucht en bij David komt. Nee, nee, nee. De hel zal de bediening niet uitroeien. Het priesterschap blijft. De triumf is zeker des konings. Wat zal in die grote dag. En in die ontmoeting daar geweest, toen daar op Gibea Saul viel. En al dat bloed van al degene die onschuldig gevallen zijn, daar tot hem gekomen is. De haal zal voor Saul niet meegevallen zijn. Geloof je dat? Weet je dat er trappen zijn in de verlorenheid? Zoals er trappen zijn in de heerlijkheid. Ze zijn er ook trappen in de verlorenheid. Hij heeft zich rijp gemaakt en is rijp geworden. En die mannen die de linnen lijfrood roepen... Ja, dat exegese de vader en als bloedgetuige ingegaan daar waar het priesterschap zijn heerlijkheid krijgt. En uiteindelijk waar zal worden wat David in de hoogtijden van het genadeleven mocht zingen. Ja, sta op, verlos me Heer. Gij hebt, o God, waleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt, gevaar ontrukt en gesloeg hem op de kade. Door de strijd heen, door de druk heen, gaat de kerk een zekere overwinning tegemoet. En ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Amen. Er lag, heren, een ingrijpend deel van het woord... Voor ons. Een deel waarin ons getekend wordt hoe de mens doorgaat Teugeloos doorgaat Zal eerst tegen David Toen tegen de ambten In wezen tegen God Hij meende met het uitroeien van de ambten u te treffen Heer, en toen heb u het wraakzwaard uitgetolen. Zou niet zo lang duren, of hij zou u ontmoeten? En de grimmigheid van uw toren, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En u zult het werk volvoeren tot op de dag van Christus. Doordat ze verstaan waarom u deze delen van het woord ons laat overdenken. Opdat we zouden weten de verborgen leidingen die gehouden met uw kinderen, die door de diepten geleid worden van strijd en van vijandschap. Zo wist het. Hij wist wie u was, heren. Hij wist wie uw volk was. Hij zong met uw kerk. Hij profiteerde met uw kerk. En tenslotte valt het masker af. O God, we mochten huiveren. En met de kerk van alle dag maar bieden, is er een schadelijke weg bij mij. Leid mij op de eeuwige weg. Maar ook om de triumf van uw gemeente te leren kennen. Die beloofde dat in de wereld zulke verdrukkingen hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. U zult triomferen, o Davids grote Zoon. We willen tekortverzoenen van onze arbeid, ons leiden over de wegen die we nog moeten gaan. En ons vervullen met uw heilige vrees. Om Jezus wel. Amen. We zingen de slotsang van psalm 97, daarvan het zesde vers. 97, zesde vers. De minnaars van de Heer... Verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoed, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. Het zesde van 97.